Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het vierde uur van onze uitzending deze week... met een bijdrage van de RVU getiteld Mijn Buurman Milosevic. Daarin staat radiojournalist Daniel Bokomirovic centraal. Hij werkt bij Radio B92, het enige onafhankelijke nieuwsmedium in Belgrado... tijdens het bewind van president Milosevic. Milosevic stortte zijn land in oorlog. Het oude Joegoslavië viel uit elkaar en honderdduizenden burgers vonden de dood. In 2000 werd hij na protesten uiteindelijk afgezet. Op 27 mei 1999 al werd Slobodan Milosevic door het internationaal Tribunaal in Den Haag aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Op 1 april 2001 volgde zijn arrestatie en vanaf 12 mei 2002 stond hij terecht. Programmamaker Guido Spring zocht Daniel Bokomirovic op in Belgado... en maakte met hem een rondgang langs plekken die de afgelopen jaren... een belangrijke rol speelden in zijn leven. Een persoonlijke tocht rond Milosevic, die in Senjak woonde. Dezelfde wijk als Daniel. Zijn buurman Milosevic zette Daniels leven totaal op zijn kop. Zowel persoonlijk als professioneel. Luistert u naar mijn buurman Milosevic. Voetbal is oorlog. Voetbal is oorlog. Een beroemde Nederlandse voetbaltrainer ooit. In Belgrado kon je die uitspraak de afgelopen tien jaar heel letterlijk nemen. Dit is het stadion van de Rode Ster Belgrado. De grootste club van uh, Servië en Joegoslavië. De voormalige uh, Europese en uh, wereldkampioen. In 1991 heeft Rode Ster de Champions League gewonnen. En ja, nu zijn we hier. Elf jaren later hebben we misschien 300 supporters op het stadion. Dit is de laatste wedstrijd in de kampioenschap van Joegoslavië voor deze seizoen. En dit is stadion Maracana. Ja. Ik ben met de rode ster de hele Europa doorgegaan. Ik ben in Bari tien jaar geleden geweest toen wij de Europese kampioenschap wonnen. En uh, veel jongens van België gingen met de rode ster. Maar ja, en later ging ik minder en minder. Eerst kwam ik alleen naar belangrijke wedstrijden, later kwam ik alleen naar de derbies tegen Partizan. En nu kom ik helemaal niet meer. Deze stadion was ook speciaal in de tijd van Milosevic. Uh, en Rode Ster was heel interessant in de tijd van Milosevic. Omdat hij heeft die succes van Rode Ster. En deze regering heeft, de, niet deze, de voormalige regering, dat ja. heb, ik ben nog niet gewend, <laughs> dat nee. we hebben die veranderingen gemaakt. Maar de voormalige regering heeft uh, heel veel gebruik gemaakt van de succes van Sterre in 1991, om uh, nationalistische gevoelen te uh, brengen en uh, altijd te zeggen dat Rodester is een Servische club. En wat grappig was dat in de rode sterren waren alleen vijf Serviërs en zes andere spelers. Waren Prostinetski uit Kroatië, Pančev uit Macedonië, van alle republieken. En uh, yeah. toch het was gebruikt. Uh, voetbalsupporters zijn altijd een beetje rechts. Niet alleen in Servië, in heel Europa, in Nederland ook. En uh, dat was ook in Servië. Zo so, alle die voetbalsupporters waren gebruikt om Servische liedjes te maken en... Serbische vlaggen te brengen. Dat was hetzelfde ding in Kroatië met Dinamo Zagreb, in Bosnië ook zo. Voetbal was gebruikt, maar speciaal met Rode Ster, omdat Rode Ster was een brand. Dat was iets heel uh, goed wat van Servië kwam in die tijd. En want wilde dat gebruiken en die populariteit van Rode Ster. En uh, heeft Arkan, de voormalige paramilitair, op de noordzijde geplaatst als een leider en hij heeft dan echt een paramilitaire groep van die supporters gemaakt. duizenden van de supporters gingen naar Kroatie te vechten voor te vechten ook, ja. Ja. ja, die jongens dachten dat ze vechten voor Servië, weet ik veel, voor de Servische bevolking daar. ze waren ook gebruikt en uh, ze waren in die paramilitaire maar dat was voor twee, drie, misschien vier jaren lang. ja, de oorlog was klaar. De jongens voelden ook, denk ik dat ze gebruikt waren, sommigen blijfden met Arkan, maar de meerderheid van die jongens kwamen terug naar de stadion en er waren nieuwe jongens, kleine jongens die kwamen hier die hadden geen idee wat Arkan is, Arkan ging weg van Rode Ster, er was een grote botsing tussen de directeur van Rode Ster en Arkan, omdat op een moment Arkan voelde zo sterk dat hij wilde Rode Ster kopen en toen was een grote beweging, tussen supporters, tussen media en alles, mm -hmm. omdat rode ster is te groot en te oud voor een uh, businessman zeg maar te kopen met de traditie en alles. Yeah. En dat was een kruispunt voor rode ster. Toen heeft rode ster nee gezegd naar Milosevic, nee naar Arkan mm -hmm. in 1996-95 mm -hmm. zeg maar. En dan in de volgende vier jaren heeft rode ster geen kampioenschap gewonnen. Alles ging naar Partizan. Maar van de andere kant, het was mooi omdat supporters kwamen terug naar het stadion. Er waren niet honderdduizenden, maar wel tienduizenden. En ze kwamen hier en ze gebruikten het stadion als een vrije territorie, waar je kon alles geven tegen Milosevic, alles zeggen tegen Milosevic. En de supporters van Rode be begonnen de sterkste groep van de oppositie in Servië te zijn. Op alle demonstraties. Uh, waar het gaard was, daar waren de rode sterren. Het is uh, precies andersom als hoe is het... Alles is over. omgekeerd. Ja. En op die eind van alles, de rode sterren supporters waren die eerste jongens die naar het parlement binnengingen en vechten met de politie op 5 oktober. Ja. Eigenlijk, zij hebben ook de vuur gemaakt in het parlement. Ja. En ze zijn heel trots op. Hier is dus veel geroepen tijdens die tijd. Ja. Wat werd er zelf geroepen? Er waren heel veel liedjes tegen Milosevic, heel lelijke liedjes voor Milosevic. De, de, de beroemdste is een van die liedjes die ook gebruikt was op 5 oktober. en Dat hebben de rode Ster supporters gemaakt. En de lied gaat ongeveer uh, Save Serbia and Kill Yourself, Milosevic. <laughs> 9 uur s'avonds, hartje Belgrado. Alle kraampjes op deze permanente markt... sluiten op precies hetzelfde tijdstip... met precies dezelfde metalen staven en sloten. Vandaar dit merkwaardige geluid. Wat 11 september betekent voor de Westerse wereld... betekent 5 oktober voor Belgrado en de rest van Joegoslavië. Het is de datum die in bijna elk gesprek valt... 5 oktober in plaats van 11 september. Een datum als eikpunt. De datum die alles veranderde. Je hebt de tijd voor 5 oktober en de tijd daarna. 5 oktober 2000. De val van Milosevic. Het eind van de dictatuur. Het eind van de propaganda. Het eind van het isolement. Het is erg druk op straat, ook s'avonds. Er is veel werkloosheid, daarom gaan mensen de straat op. Veel mensen hebben weinig maar houden de schijn van welvaart op door plaats te nemen op de terrassen... en hun mobiele telefoons voor zich op tafel te leggen. Toch zie je de armoede wel. In een voetgangerstunneltje onder een van de drukke straten... verkopen oude vrouwtjes alles wat ze nog bezitten. Een oude man, een servier, die gevlucht is uit de Kroatische regio Krajina... zit hier te bedelen met zijn blik op oneindig. Naast hem ligt zijn kunstbeen. Op de trap aan het eind van de voetgangerstunnel zitten twee jongetjes. Gescheurde en vuile kleren, geen schoenen. De ene is vijf jaar, de ander misschien acht. De oudste helpt de jongste met het aansteken van een gevonden sigaret. Zo, nu zijn we in een wijk uh, noemd Senjak... Dat is een van de oudste wijken in Belgado. Toen uh, deze wijk was voor eerst uh, gemaakt, het was nog in uh, de 19e eeuw. Het was uh, eigenlijk een buitenwijk van Belgado. Dit is uit of Belgado. Toen was Belgado een stad van 100.000 mensen. Nu is het 2 miljoen mensen en dit is bijna het centrum van Belgado. Het is een uh, oude aristocratische wijk. Met, uh, meestal zijn er alleen huizen hier. Geen uh, gebouwen met flatten. En uh, met heel veel oude families die nog steeds hier wonen. Maar er zijn steeds minder en minder van die families. Een van die families die hier nog steeds wonen is mijn familie. Familie Bukumiruic. Wij hebben deze huis die vrij groot is. Met een grote uh, zwembad en een grote tuin. Die nog in 1927 is gemaakt door mijn opa. En, uh, deze wijk was eigenlijk uh, een goede beeld van de maatschappij... in het hele leven van Belgrado en van Servië. Tito was hier, toen hij hier woonde. Maar in de jaren of negentig kwamen de nieuwe mensen opnieuw hier naartoe. En dat waren de nieuwe businessmen en uh, politici van de uh, partij van Milosevic... Hij kwam ook van een kleine flat in het centrum van Belgedeel. Toen hij president was, uh, worden, in 1989 kwam hij naar Senjak. En uh, ja, zeker, hij ging naar de grootste, huis. <laughs> Dat was het huis van Tito. En uh, met hem kwamen ook heel veel politici van zijn uh, partij naar deze wijk. Maar ook veel criminelen die hebben afschuwelijke, lelijke huizen gemaakt. En, uh, maar... Voor mij persoonlijk, het was de ergste, waren de laatste tien jaren. Omdat ik in die tijd hier woonde. En ja, meestal was ik he mijn hele leven hier. Ik ben alleen in Nederland geboren, maar heel snel teruggekomen. En als een kind ging hier naar alle mijn scholen, ging ik hier in deze wijk. Alle mijn vrienden zijn in deze wijk. Mijn eerste vriendin is van deze wijk. Ik heb heel veel mijn vrienden weggezwaaid van deze wijk. Door die mensen die voor miljoenen hebben... Die uh, hij ze gekocht... Va van die vrienden. So. Maar de ergste was... in de jaren of negentig... omdat uh, Milosevic was hier. En uh, het, is, het was niet genoeg... voor mij om Milosevic in Servië te hebben. Maar hij moest ook naar mijn wijk komen. Zo. So, ik was dagelijks in uh, contact... met uh, Milosevic en zijn... Uh, uh, regering... op mijn baan. Maar... Toen ik terugkwam van mijn baan, ik, ik moest opnieuw <laughs> contact met de beveiliging van Miloszyc hebben, omdat het was ontzettend grote beveiliging, heel veel politie, ook heel veel geheime politie in deze wijk. Je kon niet zomaar gaan met je hond, omdat altijd een uh, geheime politieagent was hier ergens, weet je, en ze waren altijd zo bang dat iemand zal Miloszyc vermoorden. Zo, so, het was. Uh... Ik kon niet uh, weg van Milosevic. Hij was altijd hier voor mij. In de nieuws. Maar ook persoonlijk. Ik was altijd vlak bij hem. En hij was vlak bij mij. Een vorstgebouwde man. Zwarte broek, wit overhemd, dikke bril. Hij speelt hier volksliedjes op zijn klarinet. Oude arme mensen dansen hand in hand in een kring om hem heen. Het is zondagmiddag in het park hier tussen het oude stadcentrum en de Sava rivier. Veel van de oude mensen zijn dakloos en slapen hier in de gaten van de muren in het oude kasteel van het park. Het is warm, dus veel mensen zoeken verkoeling onder de bomen hier. Een jonge vrouw duwt een kinderwagen voort. Een jonge man draagt een t-shirt met de kop van de Bosnisch-Servische generaal Mladic. Mladic, die onder andere verantwoordelijk is voor de massamoord in Srebrenica... Onder Mladic Kop staat op het t-shirt Serbian Hero, Servische Held. In het centrum van Belgrado bepalen twee andere koppen het straatbeeld. Op vele posters zie ik de bosnisch servische oorlogsmisdadiger Radovan Karadzic. En op minstens zoveel andere posters staat de Amerikaanse popmuzikant David Byrne, die binnenkort in Belgrado komt optreden. Joegoslavië is een land in transitie. Rado van Karadzic en David Byrne strijden om voorrang. Soms zelfs letterlijk als de posters van die twee half over elkaar geplakt zijn. De muren vertellen verhalen. Niet alleen door de posters, maar ook door één kreet die overal in Belgrado nog gekalkt staat. God of yeah! Dat was de strijdkreet in de grote anti milošević demonstraties God of yeah! betekent hij gaat eruit. Ook hier staat dat nog, op de muur van het gebouw waar Radio B92 was gevestigd. B92 was het enige onafhankelijke nieuwsmedium in Belgrado... dat verslag deed van de protesten en hier vandaan uitzond. Nu zit de tv er. De radioafdeling is inmiddels elders in de stad gevestigd. Vlakbij het plein van de republiek, echt een beetje het hart van de stad... staat het hier ja. Het plein van de republiek is ja, 200 meter ver. En eigenlijk... De positie van deze gebouw was fantastisch voor ons, omdat ja de lift is hier, omdat uh, alle demonstraties gebeurden altijd op de Plein van de Republiek, zo ja. so, wij konden altijd uh, live uitzending doen ja. van onze redactie of uh, met een gewone telefoon die uh, die je meeneemt gewoon op de plein, ja. so, Dat was heel handig, technisch heel handig. En uh, ja, we konden altijd zien wat aan de hand is, omdat het is uh, genoeg hoog, 5.000, om uh, heel veel te zien. Ja. En uh, wat ook leuk was, dat altijd toen die demonstraties waren, speciaal de studenten demonstraties, uh, in 1996, die drie maanden duurden, dat iedere dag honderden duizenden mensen kwamen naast het gebouw, en zwaaide naar B290 ja. en ze roepde onze naam en dat, dat was altijd leuk. So, ja. we moeten even vragen die beveiliging ja. hier kunnen we winnen. Ja. Oké, okay, hij zegt, hij kent mij nog ja. van, hij is van die oude. radio. Oh, ja, duur. De De webz. Kasten. Dat is dan de première portageitje Radio. Ja, je moet doen, je moet naar studio. Ja, ja. Mag? Dan moet een minister. Ah, neem niets ik ben net een wat exclusieve banners. we hebben het nu eens met elkaar vergelijken. We gaan het nu eens met de vergelijken. We gaan het nu eens met elkaar vergelijken. We gaan het nu eens Dit was de was van b 2 eens met elkaar vergelijken. We ja. gaan het nu eens met elkaar van 8 meter bij of zo, dat nog niet eens. Ja. Zo, alle nieuws, alle documentaireprogramma, alles, alles, alles. 24 uur per dag was gemaakt in deze één kamer. De is 2. Cultura cultura Op 24 december 1996, tijdens de demonstraties, was Servië was bijna... In een burgeroorlog, omdat uh, Milosevic heeft een contra-demonstratie gemaakt in Belgrado en heeft uh, ongeveer 50.000 zijn aanhangers met de politie en met geheime politie te brengen hier op dezelfde plek waar de oppositie en de studenten waren. En uh, wat hij heeft gedaan die dag was zo gevaarlijk, omdat hij heeft helemaal geen politie tussen die twee groepen. Geplaatst. En voor drie uur was geen politie op de straat. Er waren een groep van 50.000 mensen en 100.000 mensen van de andere kant waar de studenten in oppositie waren. Er waren alleen twee doden die dag in de demonstraties. Ik zeg alleen omdat er was helemaal niks tussen die mensen Twee groepen van mensen die haatten elkaar. En wij de journalisten tussen. Er was geen politie, alleen de journalisten. En ik was boos. En uh, iedereen die in Belgrado woonde was zo boos. Omdat hij brengt de Serviërs van Kosovo. En weet ik veel. Mensen die helemaal niet aan de hand wisten wat aan de hand hier is. Dat er een revolutie bijna hier is. En dat prachtige jonge mensen op de straat hier zijn. En ze kwamen hier om ons te zeggen dat wij, dat wij Amerikaanse verraders zijn. En dat was heel moeilijk om te luisteren en te kijken. En... Uh, Heel veel mensen hebben gevochten op die dag. Twee zijn doodgevallen. En ik moest kalm blijven. Elke tien minuten was ik live in de uitzending. En ik weet dat ik de hele tijd heb gesproken: waar is de politie? En ik haat de politie in die tijd. Maar ik heb geroepen de politie als een journalist. En als een burger. Omdat dat was onzin wat er aan de hand was. Omdat ik, ik wilde me iets we weg, maar niet door. 2000 dode mensen En ik wist dat Ook 2000 kunnen vallen dood En doodgaan En dat Milosevic kan blijven so, In ieder geval, het was afschuwelijk uh, Beelden Hier in het centrum van België En ik weet dat, dat, dat ik focusseer de hele tijd Om politie, waar is de politie En waarom komt niet de politie En ik wist dat de politie luisterde Er waren miljoenen mensen die luisterden In die tijd, en Milosevic ook denk ik zo, so, de politie kwam en de hel ze kwamen niet uh, tussen ons, tussen die twee groepen en ze hebben gewoon, er uh, was ik denk 10.000 politieagenten die hebben kapot gemaakt, uh, de oppositie en de studenten en allemaal, het was echt een bloedbad, maar ja, toch, het was geen burgeroorlog, we moesten nog, ja, 4 jaar wachten voor, na die demonstraties, dat uh, Milose wegging en dat was echt een kans, zo, so, die dag was ik zo gehad, ik wilde een, demo een demonstrant zijn. En ik wilde vechten als een burger. Ik doe dat nooit en ik vecht niet, maar dat zijn heel gekke gevoelens. Van de andere kant, ik moest mensen informeren en ik moest mensen kalm maken. Ik mocht niet die mensen roepen om wapens te tekenen of zoiets. Ik wilde dat gewoon de hele situatie uh, kalmer maken. En dat was echt moeilijk. Dat ja. was echt moeilijk. De herschko procesu Slobodan polako, de Na samom de en sloot hij k zal de aanval de Račak 15. de aanvoudende van de politie In de verte het geluid van de aanleg van een zwembad. Maar hier op deze plek hoor je toch vooral alleen maar vogeltjes. Een deel van het gebouw is in ruïne. En een andere deel is nog intact. Het voormalige gebouw van de staatstelevisie... is voor het grootste gedeelte kapot... De hele voorgevel ligt eruit. Je kijkt zo in... in het gebouw. Je kijkt zo de oude gangen in. Je ziet nog de... kabels lopen. Hier vielen in het voorjaar van... 1999... de NAVO-bommen. Na de gebeurtenissen... in Kosovo. En... nu staat... Om de linkerhef van het gebouw een hek heen. En helemaal aan de linkerkant staat een datum gekalkt: de datum van de val van Milosevic. 15-2000. Maar wat er niet staat, is dat door de bombardementen hier niet alleen dit gebouw werd verwoest, maar dat er ook 16 technische medewerkers van de televisie om het leven zijn gekomen. Wat de ergste was voor in de laatste tien jaren... is dat het was niet genoeg dat Milosevic en zijn groep van mensen... hebben deze land kapot gemaakt. Economisch, moralisch en cultureel en alles. Economisch. Maar dat we op de... Op die eind van het hele verhaal... hebben we nog op de kop gekregen van Nauw, En dat waren echt heel erge drie maanden... van bombardementen. En uh, in die drie maanden... is alles wat nog niet kapot was gemaakt door Milosevic, was door Nawel kapot gemaakt. Maar letterlijk kapot gemaakt. Tachtig uh, bruggen die zijn kapot gemaakt. Kan je je voorstellen wat het kost om tachtig bruggen opnieuw te maken? Huizen en... Maar er zijn zoveel dingen. En zeker de eerste, niet de laatste, er zijn 2000 doden. Die waren vermoord, de NAVO. Uh, wij waren in de middel. Wij, mensen die tegen Milosevic waren... en dat was in die tijd, 1999, tenminste 50% van deze mensen in deze land. Wij waren tegen Milosevic, maar wij waren ook in de oorlog. En wij waren tussen twee kanten. Wij waren tussen die bommen van Navo en die jaagt van de geheime politie van Mila hier op de straten. Twaalf uur voordat de eerste bom is gevallen naar kwamen dertig politieagenten kwamen naar radio B92... om ons te stoppen, te melden wat zal gebeuren. Onze eindredacteur was gearresteerd de nacht. Ik heb niet thuis geslapen voor drie dagen. Alle mannen van de radio gingen weg van huis om die sfeer die gemaakt was, dat iedereen wordt naar gevangenis. Dat was een fantastische kans voor Milosevic... die drie maanden zonder druk van buitenland... zonder uh, elke contact met buitenland... om af te maken met binnenlandse vijanden. Wij waren gewoon binnenlandse vijanden. En uh, in die drie maanden is één journalist... Uh, in het centrum van Belgrado vermoord. Er zijn tientallen journalisten naar gevangenis gestuurd... omdat ze melden gewoon vrij, probeerden vrij te melden wat aan de hand is. En wij probeerden de hele tijd niet alleen te zeggen... wat aan de hand is in de stad en waar de bommen vallen... maar waarom de bommen vallen ook. En zeker wij probeerden te melden wat aan de hand in Kosovo was... met die vluchtelingen, met de Albanezen... Zo, het was heel gevaarlijk voor ons. Niet alleen, het was meer gevaarlijk voor journalisten dan voor gewone mensen. En die drie maanden zeker kan ik nooit vergeten. De, ik, ik was niet bang. Eerlijk, ik was niet bang van bommen. Ik was alleen bang van de politie, van Milosevic. Van die mensen die zoekten ons door de stad. Dat was iets wat voor mij realistisch was. Dat was een... Uh, uh, angst die je kan voelen omdat je weet dat die mensen vlakbij zijn. Ze kunnen op elke hoek zijn. Ze kunnen elke moment op jouw flat komen. Zij luisteren jouw telefoon. Zij uh, gaan met jou door de stad. En ze kunnen doen wat ze willen. Er is geen Nederlandse, Amerikaanse, Zweedse ambassade in België... die je kan naartoe gaan. Er was niemand. Er waren geen buitenlanders in deze stand. Niemand kon melden wat met jou gebeurde... En er zijn geen demonstraties die jou kunnen... Uh, voor jou vechten als iets gebeurt. Zo, so, Het was heel, heel gevaarlijk. Er waren civielen die doodgingen. Mensen die op de markt, in niche. Twaalf mensen op de markt. Na zegt, nee, dat was een collateral damage. Maar ja, de markt, gewone markt, was gebombardeerd. Eén uur smiddags. De bruggen, het bruggen full of mensen waren gebombardeerd konden ze dat, dat niet doen, s'nachts, waar geen mensen waren op de brug. Zo, ik geloof niet dat dat waren fouten. Dat kan, niet. dat kan niet elke dag een fout gebeuren, weet je. Dat was een, een druk, een politieke druk, een pressure. Naar... Omdat ze wisten, met meer fouten krijgen ze meer oppositie in Servië... mensen die tegen oorlog zullen zijn. En dat is gebeurd basically, op die eind... Maar de laatste dag van, van de bombardementen was voor mij de ergste dag. Omdat wat ik meest uh, bang was... is dat het zou gebeuren dat die bombardementen zouden einden... en dat Milosevic zoiets zou blijven. En dat is gebeurd. En de enige dag die ik heb geguilen... en nog veel mensen in België, dat was de dag van die eind... Niet huilen omdat wij blij waren. Omdat ik had helemaal geen gevoel meer voor de bombardementen. Ik dacht, ik kan leven met dit. Maar ik kan niet meer leven met Milosevic. Maak dan dat af. Maar nee, ze wilde niet Milosevic weg. Dat was de bedoeling. Ze wilde Milosevic een klap geven om hem meer te controleren... Kosovo kwijt, te rekken van Servië... om die Albanese een onafhankelijkheid te geven, et cetera, et, cetera, et cetera, Dat is politiek. Maar ze hadden niet echt een idee om Milosevic weg te hebben. Zo, dat was de ergste dag voor mij. Toen Milosevic was op de nieuws of half acht te zeggen... vandaag hebben wij vrede bereikt en ik ben de grote leider... en nu zullen we ons land opnieuw opbouwen, net als in 1946... En ja, zullen we allemaal nu partizanen zijn, weet je, een communist? Nee, bedankt. Dat, dat, dat, dat wilde ik helemaal niet. Ja, dit is mijn vriend Zodje Popovic. Hij is mijn leeftijd, 30 jaar oud. En hij is een van de mensen die hebben verzet Otpor gevoerd voor de laatste paar jaren. Hij was ook een van de leiders van de studentdemonstratie in 1996. En hij is nu een uh, lid van uh, de parlementsservice en ook een adviseur van de Servische Premier voor Ecologie. Wij zien elkaar niet zo vaak, maar uh, wanneer we praten, praten we al altijd een beetje over wat we samen hebben door, gelopen door deze stad en dingen gedaan en uh, met Otpor waren we samen bezig. Ik was wel een journalist, maar ik, ik heb toch een beetje so, uh, privé uh, werk met Otpor ook gedaan. So, ik denk dat dat vinden we altijd leuk om over te praten. Yes, now we are in front of the Yugoslav Parliament. Dat famous building, op 5 oktober Hoeveel keer zijn we hier niet geweest? Serge? Duizenden keren, denk ik. Het gebouw waar we nu voor staan is het Joegoslavisch parlement. Op 5 oktober werd het in de brand gestoken. Ja, een goede fik was dat. Maar wij kennen elkaar al van eerdere studentendemonstraties. Gewone mensen hier in Servië wisten niet wat Otpor was en hoe moedig deze jongeren waren. Elke week ontmoet ik, Serge, koffie bij en we spraken dan hoe Opor in de media kon verschijnen. Ja, want onze acties waren goed. Als de radio die goed zou verslaan, dan zou het publiek begrijpen waar het om ging. Het verdrijven van een dictator die de verkiezingsuitslag had gestolen, oorlogen begon en studenten in elkaar liet slaan. Serge, je belde me wel tien keer per dag om te vertellen wat er gebeurd was. Tijdens de demonstraties melden we op de radio elke drie uur wie er gearresteerd waren. En dat had veel impact. Die opgepakte jongeren wisten dat hun namen werden genoemd op de radio en voelden zich zo gesterkt. Ja, en ze lachten de politie in het gezicht uit. Jarenlang was er angst hier in Servië. Maar tijdens de demonstraties was niemand meer bang. Alleen de politiemensen waren bang. Want ze zagen hoe vastberaden de demonstranten waren. Daniel was de eerste die op de radio meldde... dat ook de politie slachtoffer was van Milosevic. Dat was belangrijk. We lieten zien dat iedereen tegen Milosevic was. Op 4 oktober... Ja, nu zijn we gelopen naar het Tasmaidan park. Hier sprak en Serge en ik elkaar vaak. Zo vaak dat mijn vrouw zei... Dezelfde. Je bent toch niet met Serge getrouwd? Ja, Op 4 oktober 2000 dezelfde. belde hij me s'avonds thuis. Dezelfde. Je moet nu naar het park komen. Doodmoe kwam ik hier. En Serge vertelde me... Morgen bestormen we met duizend demonstranten het radiostation B92. Ik was verbaasd. Nu ineens. Na anderhalf jaar bezetting door de politie. Maar Serge was er zeker van. We belden de eindredacteur. En hier in het park hebben we midden in de nacht de bestorming voorbereid. Het was een speciale nacht. We sliepen niet. We aten niet. We zaten vol adrenaline. De dag erna gebeurde het. Het radiostation werd overgenomen. Het parlement werd bestormd. En het was over met Milosevic. Daniel en ik hebben een eeuwigdurende vriendschap. Die begon in een moeilijke tijd. Maar nu hoeven we dit soort gesprekken gelukkig niet meer te voeren. Alleen als er een Nederlandse journalist naar Belgrado komt. Alleen als een Nederlandse journalist komt. Zo, so, in ieder geval, ik, ik kon niet weg van Milošić, hij kon niet uh, weg van mij. Niet alleen door de nieuws en door mijn werk en uh, door mijn activiteit als een... Uh, privé als een uh, oppositieactivist, maar ook als een uh, buurman van mij. Hij was voor jaren jarenlang mijn buurman en uh, dat was gaard. Niet voor mij alleen, maar voor alle deze mensen in deze wijk. Omdat hij was hier en uh, duizenden politieagenten en geheime he politieagenten waren altijd hier. Zo so, je kon niet uh, normaal door deze straat te lopen, door deze bosjes met je hond gaan... Dat was altijd uh, gewoon een, een, een, een, een sfeer die niet normaal was. En uh, het einde eigenlijk op een interessante manier. Uh, toen ik begon te werken als een journalist. Uh, mijn idee was. Uh, een van mijn persoonlijke dromen was dat ik zou op één moment. één jaar. Niemand wist wanneer het zou gebeuren. Dat ik zou melden in de studio. Dat Milosevic is gearresteerd of uh, vermoord. Het maakt geen uh, verschil voor mij in die tijd. En, uh, en eigenlijk, het is gebeuren op 28 juni 2001. Uh, ik was toevallig of niet die man die melde niet alleen naar mensen hier in Belgrado, maar ook naar zeg maar naar de wereld, als het uh, niet uh, pretentieus is, als ik dat zeg... dat Milosevic is naar uh, Den Haag gestuurd. En dat was uh, gepland, eigenlijk. Ik heb een heel goede vriend in de regering... die uh, hoog in de politie zit, nog steeds. En wij kennen elkaar voor jarenlang. En we hebben grapjes altijd gemaakt dat hij zal mij bellen... s'nachts of dag, maakt niet uit wanneer dat gebeurt... En uh, eigenlijk die man was die one who wie heeft uh, Milosevic gearresteerd en later naar Den Haag gestuurd. Hij was daar op de plek en het was al 28 uur. Dat was 18 uur en 29 minuten. En, en de phone ringt <laughs> en dat was hem en hij zegt: het is over. En ik had geen idee, wat is over? Ik zeg, wat is over? Hij zegt, het is over. Ik zeg, ik snap je niet, wat is over? Ze zegt, we hebben hem gepakt en hij is in de lucht. Um, volgens mij hebben wij contact met Daniel Bukomirovic in Belgrado, neem ik aan. En um, die heeft nieuws over Milosevic, uh, begrijp ik, Daniel. Wat is er aan de hand? Ja, acht minuten geleden uh, een bron van Radio B2 heeft een heel sterke bron... ...die uh, in, DOS, in de coalitie Dos, de Servische coalitie zit... ...heeft ontbevestigd dat uh, meneer Milosevic is overgegeven in de laatste uur... naar de officiële van de Haagse tribunaal en dat hij is nu helemaal in de, een zaak van de Haag... ...en dat het over is met de Servische regering en zij bemoeien niet meer met... Uh, meneer Milosz, uh, als wat ik weet dat hij is overgegeven in België, though. ja, en uh, dat hij is waarschijnlijk nu al op weg naar Nederland, maar misschien is hij nog op vliegveld. Nu proberen wij ook uit te zoeken waar hij precies is. Maar na een half uurtje had ik geen zin meer. Meer te praten voor CNN en weet ik veel en BBC. Ik wilde het gewoon doen voor mijn radio en voor Radio 1 -journal. Later was het niet meer belangrijk voor mij, maar ik was persoonlijk zo voel of uh, vreugd. Gewoon, weet je, dat was iets wat ik gewacht heb, niet alleen als journalist, maar als een burger van deze land. Het was een overwinning. Weet je, uh, dat was niet een overwinning alleen van uh, de regering, dat was een overwinning en een. Misschien een kleine satisfactie naar alle mensen die ver, waren vermoord in deze land. Wanneer ik zeg deze land, ik denk niet alleen op Servië, ik denk op het de hele oude Joegoslavië, weet je. Hij moest op een of andere manier de prijs betalen, weet je. Meestal kon je mensen horen dat ze wilden hem doodzien, nog op 6 oktober. Maar ja, dat is niet gebeurd. En later vond ik het heel erg dat hij gewoon hier zit in de gevangenis... en dat niks gebeurt. Zo, ik vond echt dat het de beste is dat hij naar de tribunaal gaat. Dat, dat, dat, dat denk ik nog steeds. Zo, dat was uh, echt een, uh, een, een, een dag gevoeld met emoties, weet je. Persoonlijk en uh, professioneel ook. Bijzonder moment en bijzonder nieuws. Omdat ik voelde dat ik mij... Oorlog met Milosevic ge he heb geëinde En dat ik heb gewonnen. <laughs> U heeft geluisterd naar de documentaire Mijn Buurman Milosevic. Een bijdrage van de RVU eerder uitgezonden in september 2002. Gemaakt door Guido Spring. In mei 1999 werd Milosevic aangeklaagd... door het Internationaal Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. Op 1 april 2001 werd hij gearresteerd. En vanaf de datum van vandaag 12 mei in 2002 stond hij terecht. Slobodan Milosevic overleed in 2006 op 24. 60-jarige leeftijd. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over ons programma bij Omroep Max... die kunt u kwijt via nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl. Of u gaat naar onze site, dat is nachtvluchten.fm. Daar vindt u ook alle contactmogelijkheden. Ambachtelijk schrijven kan naar postbus 518-1200-Alfa-Mike in Hilversum. Onze programmering staat ook op teletextpagina 331. En wilt u uw pennenvruchten ook met andere Luisteraars of bezoekers van onze site delen laat dan een bericht achter in ons gastenboek tonight to you'll find me to weak to break the chains that bind me. I need no shackles to remind me I'm just a prisoner of love For one command I stand and wait now From one who's master of my fate now I can't escape, for it's too late now. I'm just a prisoner of love. What's the good of my caring if someone is sharing those arms with me? Although she has another. I can't have another For I'm not free She's in my dreams Awake or sleeping Upon my knees To her I'm creeping My very life Is in her keeping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 Prisoner of Love, live gezongen, toen door Perry Como. Hij zou komende week, op de 18e mei, 100 jaar geworden zijn. Waren het niet zo dat hij op de datum van vandaag, 12 mei, in 2001 overleed? En wat zo mooi is, hij wilde eigenlijk gewoon alleen maar... Kapper worden en hij is ook een eigen kapperszaak begonnen. Maar ja, zijn andere talenten werden ook ontdekt, dus gelukkig is er heel veel van hem achtergebleven. U luistert naar Nachtvluchten bij Max op Radio 1. En voor informatie over onze uitzendingen kunt u kijken op onze site nachtvluchten.fm. En daar vindt u ook onze huidige prijsvragen. Bij deelname daaraan maakt u kans op de boeken... die onze gasten geschreven hebben. Zo was daar onze gast van vorige week, Jenny Palm. De orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog... schreef het boek Omgaan met hersenletsel. Daarin wordt een overzicht gegeven van het gehele terrein van niet aangeboren hersenletsel. met de nadruk op het leven na de acute fase, de revalidatiefase en vooral de chronische fase. Wetenschappelijke inzichten worden daarbij vertaald naar de praktijk van alle dag, waarbij de patiëntenbeleving centraal staat. Maak kans op één van die drie exemplaren van dat boek omgaan met hersenletsel hulp bij een veranderd leven, waarvan de twee de tweede druk deze maand verschijnt bij uitgeverij De Koninklijke van Gorkum. Beantwoord hiervoor de volgende vraag. Een bekende Nederlandse journalist werd in 2002 getroffen door een hersenbloeding. In 2005 was hij bij Nachtvluchten te gast... en vertelde onder meer over het boek dat hij over zijn herstel schreef. Hoe heet deze schrijver en getalenteerd schaker... Ga voor deze prijsvraag dus naar onze site nachtvluchten.fm... maar u kunt deze prijsvraag ook vinden op teletextpagina 331. Meedoen kan tot dinsdag 15 mei. De winnaars ontvangen op woensdag 16 mei 2012 een bericht. Heel veel succes toegewenst. This guy is in love with you. Eigenlijk op speciaal verzoek van onze technicus Hedenacht Rolf Schreuder. Het is een nummer van Bert Bacharach. En die werd geboren op 12 mei 1928. Dus hij viert vandaag zijn 84ste verjaardag. En waarom op speciaal verzoek van Rolf? Omdat hij zelf ook zo ongelooflijk veel liefde te geven en vergeven heeft. Tenminste, dat zegt hij. En nu wordt hij een beetje rood. <lacht> Moet kunnen. Dit is Radio 1. U bent nog steeds de gast bij Nachtvluchten. En we gaan meteen van start met de tweede prijsvraag... die we deze week hebben. Wie wint het boek De Oestercompagnie? Na de diagnose manisch depressief volgt in Nederland... meestal automatisch het goed bedoelde advies erover te zwijgen. Waarom eigenlijk? Stemmingswisselingen zijn immers niets nieuws onder de zon. Denk aan beroemdheden als Marilyn Monroe en Winston Churchill. Bovendien zijn de verschijnselen goed te behandelen met medicatie. Yvonne Floor sprak met patiënten, psychiaters en haar professionals moet ik zeggen, over hun houding ten opzichte van bipolaire mensen. Maak kans op een van die drie exemplaren van dat boek, de Oestercompagnie. En beantwoord daarvoor de volgende vraag. Tijdens haar universitaire studies uh, rechten en Engelse letteren maakte dus de schrijfster Yvonne Floor ook nog tijd vrij voor een bijbaantje. Met welk bijzonder beroep was deze werkstudenten zo ontzettend in de wolken? Dus nog één keer, tijdens haar universitaire studie rechten en Engelse letteren maakte Yvonne Floor ook nog tijd vrij voor een bijbaantje. Met welk bijzonder beroep was deze werkstudenten zo in de wolken? Aan deze prijsvraag kunt u meedoen tot en met 22 mei. Winnaars ontvangen dan vervolgens op 23 mei een bericht per mail. En deze prijsvraag staat niet alleen maar op nachtvluchten.fm, maar die staat ook op Teletexpagina 331.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 Sur l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance Qui cueillirent le ciel Et Au creux de leurs main Comme on cueille la Providence Refusant de penser au lendemain C'est un beau roman C'est une belle histoire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 Mooi, Une Belle Histoire, Michel Fugain, geboren op 12 mei 1942. En wanneer ik het dan goed heb uitgerekend, viert hij dus zijn 70ste verjaardag. En het mooie van dit nummer is, Une Belle dus... dat het ook gecoverd is door Paul de Leeuw en liefste. Een laatstgenoemde is hier bij ons te gast geweest. In de nacht van 13 op 14 januari bij collega Frank van Dijl. En uh, daar kwamen prachtige verhalen langs over Ramse Shafi... En ze hebben heerlijke winterkost gegeten, een worteltaart. En zou je dat filmpje willen bekijken, dat kan op het YouTube-kanaal. En dat is youtube.com, zoals dat heet, slash Radio 1 Nachtvluchten. En als dat allemaal te snel is gegaan, ga dan gewoon naar onze site, nachtvluchten.fm. En klik op de knop Nachtvluchten Interactief. We zijn toegekomen aan het laatste uur van onze uitzending deze week. Getiteld Geestelijk Welgevaren. En onze gast van hedenochtend ochtend is de juriste en journaliste en schrijfster Yvonne Floor. Zij schreef het boek De Oestercompagnie over manische depressiviteit en dan toch succesvol kunnen zijn. Het bestaat. Zij schrijft bestaat dat vraagteken, maar wij weten het bestaat inderdaad. Het is tijd voor een uh, kort journaal en daarna ontvangen wij met alle egars. Onze gast van vanochtend, Yvonne Floor. Graag tot zometeen.